In verschillende steden in India zijn mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen het verbod op homoseksualiteit. Ze eisen dat de overheid de 148 jaar oude wet hierover aanpast. Woensdag bepaalde het Hoge Rechtshof... dat homoseksualiteit in India nog altijd strafbaar is. Daarmee vernietigde het hof een eerdere uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven. In de hoofdstad New Delhi gingen betogers de straat op. Sommigen droegen maskers en pruiken... om te voorkomen dat ze werden herkend. In de Amsterdamse stad Schouwburg is een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela bezig. Diverse artiesten en kunstenaars doen eraan mee. Onder wie Edcilia Romli, Gerda Havertong en Freek de Jonge. De herdenking is in de stad Schouwburg omdat Mandela vanaf het balkon van die Schouwburg de Nederlandse bevolking begroette in 1990. De begrafenis van Mandela was er vanochtend op grote schermen te zien. Eredivisieclub Rode AC heeft trainer Ruud Brood ontslagen. De teleurstellende resultaten zijn de aanleiding voor zijn vertrek. De club heeft er geen vertrouwen in dat Brood de tijd kan keren. In de Eredivisie is tot nu toe één wedstrijd gespeeld. In Leeuwarden won Ajax met 2-1 van Cambuur. Het winnende doelpunt viel vlak voor tijd. Het weer nog bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Vanavond raakt het bewolkt en in het noordwesten regent het soms. Vanaf morgen wisselvallig en vrij zacht.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 Een extra stevige burger met een extra big bite. Burger King. Taste is king. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van IndyPender. Welkom terug tweede uur langs de lijn. Vitesse nak Ragnar Niemeyer. 12 minuten tot de rust en nak staat aan de leiding in de Gelderdoom. Nog altijd heeft Vitesse veel de bal. Combineert het helemaal niet verkeerd bij Vlagen, maar levert dat wel weinig kans op. En Vitesse moet zijn kopper bijhouden. Want Peter Bos werd boos zojuist en heeft zijn laatste waarschuwing gehad. Nog één keer en dan kan hij op de tribune gaan zitten. Feyenoord moet winnen om aansluiting te houden bij de top 3. En voorlopig lukt dat tegen Groningen en die houdt want ze staan met 1-0 voor. Doelpuntenmaker Pelle. Even lekker erop dat Immers, die een flinke schop op de tatoeages kreeg, eh, eh, moest eh, vervangen worden. Maar gelukkig voor hem speelt hij nog steeds. Is nu in balbezit. Feyenoord heeft het heft in handen. Maar sta, en staat dan ook met 1-0 voor met nog 10 minuten tot de rust. Frank Wielheid kijkt naar Heracles AZ. Klein kwartiertje nog in de eerste helft. En AZ dringt aan. Heracles lijkt nog wel dankzij die goal van Linsen. 1-0 in Almelo. right. <laughs> ...naar Niemeyer. De strafschop van Vitesse. Na 34 minuten voetballen dik... ...na een hensbal van Perica. Aanleiding is een schot uit een corner... ...van Jan-Ali van der Heijden. Perica de spits verandert de bal van richting... ...met een hand boven zijn lichaam... ...terwijl die valt... En Vitesse gaat het nu doen vanaf 11 meter. Daar is de strafschop zo in de kruising. Haha, hij maakt gelijk. Piazon, het goudhandje van Vitesse. Ruim 10 minuten voor de pauze is het gelijk bij Vitesse na 1-1 als hij nog over de herrie uitkomt. Woman, Electric Light Orchestra. Dat is eigenlijk wel een radio 2 plaatje hoor. Dit. Radio 2 is dat de zender die de Theo Coman Award uitreikte deze week? Dat denken ze. Dat denken <laughs> ze. Vitesse Nak, het is voorlopig de wedstrijd van de penalties Ragnar. Ja, twee handsballen, twee penalties. Uh, geen discussie mogelijk. En dus uh, is het 1-1 in de Dome. Een minuut of 7, ietsje meer voor de pauze. Een uh, stervende zwaan nu. Perica in de middencirkel. Wedstrijd even onderbroken. En het uh, toespreken van Davy Prupper. Toch een van de beste mensen aan de kant van Vitesse de laatste periode. En uh, het is overigens Van de Heide die uh, wordt toegesproken. Want hij gaat de lucht in samen met uh, Perica. De man die ook geel heeft gekregen naar die uh, hensbal. En vervolgens die benutte strafschop van Piazon. Voor hem de negende treffer van dit seizoen. Buis staat achter de bal. meter of vijf over de middenlijn. Maar Naks speelt die bal achteruit naar Drost. Vervolgens Buis breed. Ter hoogte van de middenlijn opnieuw Drost. Aan de rechterkant uh, van het veld. In een uh, gelre met bijna 21.000 toeschouwers. En zo kun je zeggen dat top de toeschouwersaantallen voorzichtig aan het oplopen zijn. Bij misschien wel weer de koploper straks van de eredivisie. Bal terug naar Terouwelaar. Via de linkerkant naar voren toe. Maar makkelijk ook opgevangen door Kelvin Leerdam ter hoogte van de middenlijn. Gaat dus diep. Gaat dus voorbij Seuntjes. Seuntjes stelt zich en werpt zich weer voor de bal. Komt dan wat in problemen in de buurt van zijn eigen achterlijn. Bij toch weer te vinden op de linkerkant. En via Seuntjes dan toch de bal naar voren toe. En dan wordt weer daar aangetikt als de bal al is gespeeld. Blijven kaarten wel op zak. En de zegt de scheidsrechter wel dat er een vrije trap komt. Bijna halverwege de nakhelft aan de linkerkant voor de bezoekers uit Breda. Ik er straks nog even, Peter Bos even toegesproken. Er was een gele kaart voor Kasia ter hoogte van de middenlijn. En zelfs na het zien van meerdere herhalingen lukte het mij en collega's niet om te zien dat daar überhaupt iets geks gebeurde. Bos maakte zich kwaad en kreeg de dreigende vinger te zien van de scheidsrechter van Van Siegem Nog één keer en dan kun je op de tribune gaan zitten. En eerlijk gezegd is dat een uitstekende tribune, dus wat dat betreft is daar ook niet zoveel mis mee. Een minuut of vijf nog te gaan. 1-1 bij Vitesse Nak. Ik heb nog niet de eer gehad om over te schakelen naar Andy Houdt maar en die van harte, jongen, met die bokaal. Die Theo Komen bokaal. Prachtig. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen: Radio 2 heeft hem nu voor de tweede keer uitgereikt. Vorig jaar was hij ook al maar. maar toen heette hij nog niet zo, hè? Nou, dat weet nee. ik niet. Nee. Nou, even kijken, want Groningen is weg. Nee, uh, maar ik heb hem uh, in één week tijd twee keer gewonnen. Vorige week bij ons en uh, afgelopen jaar. Ja, en, en Rijnland, je, ligt, dus, uh, je ligt goed op koers uh, voor, voor vandaag ook, hoor. Oh. Ga zo door. wel. Groningen in de aanval. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Jan Maat. En dan heel hard geschoten. Maar ook heel hard overgeschoten door Kostic. En dus blijft het 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt te maken pellen. In een wedstrijd die leuk begon. De eerste vijf minuten. Maar daarna toch wel wat wegzakte. Veel slordige pases. Waardoor spelers elkaar niet konden vinden. En bij Groningen een groot probleem. Heel groot gat tussen middenveld en aanval. Waardoor de aanvallers niet bereiken worden En uh, Groningen het eigenlijk steeds moet hebben van uh, uh, diepe ballen die uh, niet aankomen. Omdat de Vrij en Matthijsen heersen in de lucht achterin bij Feyenoord. Daar komt de bal weer naar voren voor Feyenoord. Gaat richting uh, Boetius. Maar die kan niet koppen. En dan wordt de bal overgenomen. Door FC Groningen. Martens Indi. Die goed oplet. Omdat het belangrijk is om Kierm tegen te houden. Nou, dat doet hij uitstekend. De linksback van Feyenoord. En Kierm komt er dus niet langs. Bal gaat even terug naar Mulder. We zitten in de 43ste minuut van de eerste helft. Met balbezit voor de vrij. Laag tempo. Gaat lopen met de bal aan de voet. En speelt hem dan de diepte in richting Gozes. Maar ook die paas is niet goed. En dan wordt er een beetje gevloot ook door het publiek. Want het zag er allemaal zo leuk uit. De eerste paar minuten van deze wedstrijd. Met die goal van Pelle voor Feyenoord. Maar daarna. Dus wat slordig. Het is uh, niet goed meer. En we snakken eigenlijk een beetje naar de rust. Die nog twee minuten verwijderd is. Bij een 1-0 voorsprong Feyenoord tegen Groningen. En voor het geval u dacht Theo Komen Award. Hoe zit dat allemaal? Er is een jaarlijkse Theo Komen woord op Radio 2. Hè? En die dan zeg ik het goed. En die won jij voor Ajax Barcelona van vrijdag 6. Klopt. Klopt. De 1-0. Ja, ja, en, en alle genomineerden waren van de NOS. Ja. Wat een toeval. <laughs> het uh, zegt wel wat over het programma. We gaan naar een toekomstige genomineerde. Frank Wilaard. Heracles AZ. <laughs> nou, vooruit dan maar een voorzet van uh, Rosheuvel. Bij die 1-0 voorsprong voor uh, Heracles. 42 minuten zijn we onderweg. En sinds die 1-0 heeft uh, bijna alleen maar AZ kansen gehad. De laatste, hele grote, was voor Hendriks een vrije schietkans. Maar hij kreeg hem naast de goal van uh, Pasveer. Die hoefde niet eens in te grijpen. hoeft hem alleen maar naast te kijken. Dat deed hij prima. Dus uh, Heracles leeft nog daarna sinds een half uur na de 1-0. Weer eens een kans voor Heracles dat achter... ...en nu rustig de bal rondspeelt. Dus dat geeft me uitgebreide gelegenheid om dat te vertellen. Linzen, die nu van links kwam, dat doet hij ook het liefst. Dan kan hij lekker naar binnen en dan schieten met zijn rechter. Hij probeerde de bal in de verre bovenhoek te krullen. Dat lukte hem op een metertje na. En dus ging die bal uiteindelijk naast de goal van Esteban. De uitrap van Pasveer nu. Gaat over de zijlijn. Bijzondere keeper blijft dat toch. Hij redde een bal... Eerder in deze wedstrijd van Berends. Nadat hij eerst onder de bal door was gevlogen op de voorzet van Gudmundsson. Een bijzondere keeper is het toch. Zo'n keeper waar je de oei en de zo heel kort achter elkaar vaak roept. En hij, die redding van Berends was echt heel knap. Want het schot was hard in de verre bovenhoek. En hij kreeg er nog een hand achter. En nu gaat Roshevel er vandoor. Even wat tempo. Versnelling ineens bij Herakles. En dan verslikt... Oh. Dat hoor je dan wuitend zich even in zijn eigen strafschopgebied. Staat op het verkeerde been, wil die bal wegschieten. Maar komt dan in de knoop en uh, krijgt hem dus niet weg. Moet dan even draaien en schiet hem dan maar over de achterlijn. Geeft daarmee een hoekschop weg. En zo is Heracles weer even gevaarlijk. Kunnen die lange mannen van achteruit weer mee naar voren. Rienstra doet dat natuurlijk graag. De Wiery komt ook altijd mee naar voren toe in dit soort uh, situaties. Om uh, gevaarlijk te worden voor de goal. Als Bellassani de hoekschop gaat nemen. Dat doet hij nu. Valt bij de eerste paal, wordt hij weggekopt achterin. Door eh, Hendriksen is dat volgens mij die dat eh, daar doet. De man van een van de grote kansen van AZ in deze eerste helft. Die tot nu toe nog niet eh, verzilverd zijn. En Bellassani moet dan gaan ingooien. Althans, dat lijkt de bedoeling. Maar Bellassani heeft geen haast. Te Wierik ook niet. Die gaat namelijk een andere bal ophalen. Kort voor rust. Eén minuut officiële speeltijd nog in Almelo. En Herakles koestert de 1-0 voorsprong. Laatste minuutje in de Kuip, Andy. Hoekschop FC Groningen 1-0 Feyenoord. We zitten in de extra tijd die 1 minuut bedraagt. Hoekschop kort genomen. Moet dan voor doel gaan komen. En uh, komt nog niet voor doel. Lijkt het me buitenspel. Nee is het niet. Dus het spel gaat verder. En dan uh, wordt de bal uh, in het gezicht van Pelle getrapt. Maar het spel gaat verder. Pelle voelt even aan de Italiaanse neus. Die zit er nog aan. En uh, dan is het uh, Martins Indi als ik het goed zie. Helemaal aan de andere kant van het veld. Bij de hoekvlag. Die uh, in balbezit is gekomen. En via een tegenstander de bal over de uh, zijlijn uh, trapt. De tegenstander is... Uh, Thierry en dus mag Feyenoord gaan gooien en doet dat in de laatste seconde want Blom zal zo dadelijk gaan afluiten en dan doet hij het nu inderdaad en dan is dat ene doelpunt van Pelle het hoogtepunt van de eerste helft want Feyenoord leidt met 1-0 tegen FC Groningen Hoe lang nog in de eerste helft in Arnhem, Ragnard? 20 seconden bij de 1-1 stand en een keeperstrap voor oh, Jellet en oh, Rauwelaar, dat betekent dat er is iets gebeurd voor het doel van Nac Breda, Ten Rauwelaar moet wat tempo maken van de aanhang van Vitesse een voorzet van Ibarra Kijk. En keihard vanaf de rechterkant. En Havenaar krijgt die bal werkelijk op de doellijn op zijn hoofd, maar zo hard dat hij hem overkopt. Dat ziet er misschien ja, curieus uit, maar je kunt Havenaar eigenlijk niet zoveel verwijten. Vitesse nog een keer via de linkerkant van het veld. Atsoe speelt een uitstekende wedstrijd, haalt de lijn van het strafschopgebied van Nak wat op links. En zijn rouwelaar dan die er al naar voren kan schieten bij, bij Nak Breda. Die Atsoe ook nog een keer keihard op de lat zien schieten. Er is niet veel mis met het spel van Vitesse, er ontbreekt alleen een extra treffer. Atsoe wordt de diepte ingestuurd, haalt de achter. De lijn naar. En dan gaat hij naast bij de eerste paal. De Japanse Nederlander van de Zom. Glijdt naar de bal. En werkt hem dan een meter naast het doel van Nak Wel een hoekschop nog. In inmiddels de, de extra tijd van deze wedstrijd. En zo krijgt Vitesse toch behoorlijk wat mogelijkheden. Kansen. En wat zij die meer. Voor de goal van Terrouela, Maar de bal wilde nog altijd niet in. Misschien nu wel met die corner van de ploeg uit Arnhem. Als we een bijna een minuutje denk ik in de extra tijd zitten. Daar zijn de lange mannen. Daar is Havenaar. Gaat onder de bal door. En dan denk ik dat Sarpong erin gaat slagen om weg te komen voor Nak. Nee dat lukt niet. Want de bal wordt overgenomen door Kasia. Dan is daar het rustsignaal van scheidsrechter Tom ja, van Sigrem. Die strafschoppen gaf aan Vitesse en aan Nak. Aan Nak als eerste. Toen aan Vitesse. En dat de 1-1 stand, want strafgruppen gaan er over het algemeen toch gewoon in. Daar dus 1-1, verder is het overal 1-0. Bij Feyenoord Groningen, bij Heracles AZ en ook bij VVV tegen MVV in de eerste helft. En afgelopen Cambuur Ajax, het werd daar 1-2. Kendrick bewijst dat je ook in 2013 gewoon een plaat kan maken... die korter is dan twee minuten en toch een hit wordt. Cups. Eerder vanmiddag Kambuur-Ajax. Rus was 0-1, eindstand 1-2. 0-1 werd er door Schöne, 1-1 door Hemmen en 1-2 door Davy Klaassen. Na afloop sprak Ronald van de Geer met Ajax-trainer Frank de Boer. Frank, ik denk dat uh, alleen het resultaat een glimlach bij jou kan bewerkstelligen vanmiddag. Ja, dat heb je goed gezien. We hebben vandaag met vuur uh, gespeeld. Uh, kijk, we hebben uh, weinig gecreëerd. Eigenlijk niks weggegeven ook, we domineerden wel. Maar je speelt met vuur, uh, je hebt zoveel onnodig balverlies. Dus uh, we dacht, veel spelers dachten dat ze op uh, 40, 50 procent deze wedstrijd konden binnenslepen. En, uh, ja, gelukkig uh, is het ons niet duur komen te staan. Maar uh, het moet wel een wijze les zijn dat uh, dit niet mag gebeuren. Hoe komt dat, dat die gedachte er is bij die spelers? Want ik neem aan dat jij ze hebt overtuigd van hetgene hier kan gebeuren. Ja, zeker. En uh, dat is altijd een heel moeilijk uh, tastbaar iets. Uh, vandaag heb je dat gezien. Uh, ja, als je ziet hoeveel spelers er onder maat zijn... Uh, die, die niet, zeg maar, ja, eigenlijk die apathisch staan... die niet anticiperen, maar reageren op een situatie. Ja, als je reageert, ben je altijd te laat. En ja, dat was denk ik het euvel uh, van vandaag. Is dat dan ook nog de treunis van eerder deze week? De, is dat nog een, een last die op die schouders ligt of moet je dat gewoon helemaal los zien? Dat moet je los zien. Uh, daarnaast heb ik denk ik ook een paar uh, frisse jongens erin gebracht. Dat was Lucas Andersson, uh, Sigtesson, uh, Joe Veldman die niet gespeeld heeft. Uh, en Ruben Liesel. Nou, dan hoop je zeg maar, dat die ook... Zeg maar, uh, ja, wat extra of frisheid uh, brengen, wat die anderen misschien wat ontberen, misschien na zoveel wedstrijden. Maar dat heb ik ook niet gezien. Maak je stappen hè, met het elftal? Je bent, je bent bezig met, met, met iets op te bouwen. Had jij verwacht dat het elftal nog zover zou kunnen terugzakken? Uh, nou, kijk eens, het, het is een beetje een raar gevoel, uh, tenminste als je naar de wedstrijd kijkt. Kijk eens, het was gewoon super slecht. Maar het gevoel dat je dus even goed domineert, dat was ze wel. Dus je kan, je, je kan zo slecht spelen en je geeft in de, volgens mij was het... de Leeuwin die de kopbal krijgt in een minuut misschien 77 of zo... krijgen ze een eerste kans. Ja, maar ik heb in de rust al, je speelt met vuur. Want er gaat een keer een bal verkeerd vallen. Nou, dat was zo'n moment. En daarna valt hij dus helemaal. En je moet... Uh, ondanks dat je het gevoel hebt dat er niks aan de hand is. Maar je voelt ook zelf dat, dat je niet goed speelt. Dus je moet je wel proberen dat, dat ritme erin te gaan krijgen. En dat heb ik niet gezien. Ja, het einde van de eerste helft was een paar keer met uh, veel beweging. Dat we eruit kwamen. Uh, fantastisch. Maar het uh, is volgens mij een, drie, vier keer gebeurd. En voor de rest helemaal niet. Dat neemt mij toch wel in voor Frank de Boer. Het is eerlijk hè? Het was super gewoon slecht, super was het. slecht. Ja, er is wel een mooie uitspraak tussen. Als je reageert ben je altijd te laat. Uh, die heeft hij dan van leermeester Johan Kruijf. Of misschien is dit dan de boertje. Ja, wat moest Ajax uh, zonder Davy Klaassen Henry? En Ronald van der Geer, slaggever, uh, sprak met de maker van het late winnende doelpunt. Dat doen we denk ik zo meteen. We gaan eens naar de coach van de tegenstander. Dwight Lodewegens. Ja, het vorige week na de wedstrijd uh, tegen RSC zei hij nog: ja, we zijn te onvolwassen om een voorsprong uit te spelen. Geldt dat nou vandaag ook? Want je hebt die 1-1 bijna binnen. Ja, je zit zelfs heel erg diep in blessuretijd. tijd. Hè? komt de corner en uh, ze nemen hem kort en daar hadden we niet de goede, de goede reactie op. Dus we stonden daar niet goed. We hadden ook al wat gewisseld, dus mensen komen in andere posities. Maar dat blijkt maar weer van, ja, dat, uh, dat trokken we niet over de streep. Je moet al, altijd voorbereid zijn. En je had dat punt zo verdiend, hè? Ja, dat vind ik wel. Ik vind, uh, de eerste helft hebben we één kans weggegeven, dat is die goal. Um, we vinden dat na die 1-0 hadden we, we even wat ruimtes aan het weggeven. We konden er niet echt goed met druk meer op krijgen. Maar in het tweede half zijn we wat meer opportunistischer gaan spelen. Ik vind dat we dat uh, een hele fase heel goed hebben gedaan. Heel ver teruggedrukt. En ook aan het voetballen zijn gekomen hele fase. terecht de 1-1. Uh, grote kopkans nog van Ramon Zomer daar. Dus ja, ik vond dat we dat ook dik verdiend hadden, die 1-1. Maar ja, blessuretijd bestaat ook nog, hè? Ja, je krijgt niet altijd wat je verdient. Want je bent denk ik wel uiteindelijk trots op wat de jongens laten zien. Nou ja, zeker na zo'n eerste helft. Want we zitten in zo'n kleedkamer. En in zo'n kleedkamer is het dan eigenlijk stil. Hè? Want iedereen is zo teleurgesteld dat we, nou, dat we fases best redelijk voetballen. Maar gewoon met 1-0 staan. En die ene kans die je dan weggeeft. En dan moet je je eigenlijk toch weer oprichten om dat, om dat in zo'n tweede helft te doen. Nou, dat hebben ze geweldig gedaan. Hè? Heel groot hart. En heel veel, uh, heel veel teamspirit. Vond, vond ik prachtig. Ja. Ja, je hebt er niks aan. Maar het is eigenlijk te prijzen dat we hier praten over een kater die je houdt. Na een 2-1-nederlaag tegen Ajax. Ja, maar die kater is, die is altijd aanwezig. Je wil nooit verliezen. En uh, zeker niet als je, als je in blessure tijd 1-1 staat tegen Ajax. En die dan dik verdiend is. En op die manier weggeven, dat is helemaal niet leuk. Morrison, wordt tijd voor nieuw werk. Nothing ever heard like you. Ik had het al voorspeld, die frisse, fruitige Davy Klaassen. die gaan we aan het woord horen. Ronald van der de Geer, uh, de Geer in gesprek met hem. Ja, ik zei net tegen de trainer ook al. Uh, jullie grimlachen. maar dat komt alleen door het resultaat en verder niets, hè? Nee, klopt. Het was echt een, een hele slechte wedstrijd van ons. En, uh, ja, we kwamen totaal niet aan voetballen toe. En uh, Alle vastigheden die we normaal hebben, die, die kwamen er helemaal niet uit. En, uh, ja, we mogen blij zijn dat we hem dat we nog winnen. Hoe is dat gevoel dan? Want waar komt dat door? Willen wij dan natuurlijk weten. Jullie kunnen veel beter, maar het komt er niet uit. Waar, waar zit dat in? Ja, dat vind ik ook moeilijk te zeggen. Je kan niet echt uh, nu iets zeggen van... Nou, daar lag het aan. We gaan natuurlijk al die beelden goed terugkijken en goed analyseren. En ja, Dan moeten we wel tot de conclusie komen dat, uh, dat het veel beter moet. de trainer zei, ja, sommigen denken dat ze het op 40, 50 procent kunnen. Dat is een verwijt. Ja, klopt. Maar ik denk dat we ook niet, uh, niet de optimale scherpte hadden... Die we, die we de voorgaande wedstrijden hadden. En ja, Dan zie je dat je het uh, gewoon lastig gaat krijgen. Heeft dat er ook mee te maken dat jullie uh, een jong team zijn? En dat je toch wel van de week een mokerslag te verwerken hebt gekregen? Neem je dat wellicht onbewust toch mee naar zo'n zo middag hier? Nee, ik denk het niet. Want we hadden wel het gevoel van... oké, okay, nu gaan we ons gewoon herpakken. En gaan we laten zien dat we, dat we Ajax zijn. En dat, dat wij overal willen winnen. En, maar dat kwam vandaag helemaal niet uit. Gelukkig heeft Ajax jou, hè? Dat is wel, <lacht> wel iets wat de laatste weken belangrijk is. Ja, nou ja ik, ik uh, was laatste minuut en ik krijg het voor mijn voeten, dus ja, dan schiet ik hem binnen. Ja, het is wel een lekker. ik bedoel, je kunt uh, je derde maken tegen NAC, maar deze is wel extra belangrijk. Ja, klopt. Dus, dus, ik zei het ook al net, van, ja, het is ook lekker om zulke wedstrijden toch te winnen. Want het is vaak genoeg gebeurd, zulke wedstrijden dat je dan nou gelijk of verliest of, of goede wedstrijden niet wint. Maar het is ook wel eens lekker om, uh, om andersom te hebben. En hoe is om zo belangrijk te zijn voor Ajax keer op keer, voor jou?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 Bij luchtaanvallen door het Syrische leger zijn in Aleppo 22 mensen... onder wie 14 kinderen omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... dat gelieerd is aan de oppositie. Vliegtuigen van het leger dropten volgens ooggetuigen bommen... op twee wijken van de stad. En leden van de parlementaire pers hebben PvdA-minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem gekozen tot politicus van het jaar. Journalisten noemen hem intelligent, koelbloedig en evenwichtig. En op NOS.nl mochten bezoekers stemmen op het politieke moment van het jaar en ze kozen massaal voor de eetaflegging door koning Willem-Alexander. Dat zo de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 NOS langs de Lijn. Het is nog altijd rust op alle drie de velden. Zometeen de tweede helft van de drie wedstrijden dus die bezig zijn. Maar het geeft ons de gelegenheid om nog even wat meer na te praten... over de andere wedstrijd. Zeker. Om half één begonnen je. Cambuur-Ajax. Ajax won. En het was een bijzondere wedstrijd voor Jody Lukoki. Hij staat onder contract bij Ajax, maar is verhuurd aan Cambuur. Ronald van der Geer in gesprek met hem. Ik denk dat uh, deze wedstrijd al een tijdje rood omcirkeld op jouw kalender stond. Ja, zeker. Ik, uh, ik keek er naar uit. Uh, ja, ik vond wel dat we goed spelen, maar het is wel... Uh... Wil wil zuren dat we met 2-1 verliezen. Hoe stond jij erin? Uh, wilde jij per se wel iets laten zien? Ik bedoel, ik kan me dat allemaal voorstellen, hoor. Ja, zeker. Ik was zeker wat laten zien. En, uh, ja, ik vond dat ik uh, heel slecht speelde. Ik denk dat ik uh, mezelf veel druk uh, op had gezet. Zo'n wedstrijd en uh, ja, zulke erbij. En, uh, ja, ik moet gewoon focussen op de volgende wedstrijd. Overgeconcentreerd een beetje? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel ja. Ja, maar dit is, uh, dit is een moment voor mij. Dit hoort ook bij mijn ontwikkeling. En dit moet ik gewoon meenemen voor de, voor de volgende wedstrijd. Dan even terug naar die wedstrijd. Jammer, hè? Want een punt had gemoeten. Ja, eigenlijk wel. Ik vond dat we, dat we als team heel goed speelden. maar de eerste half deden we het heel goed. En uh, ja, maar de eindfase van de, van de eerste half ging het wat slechter. En uh, ja, na de rust deden we het gewoon goed. Uh, Maakte hem een 1-1. En uh, ja, ik denk dat eerder de 2-1 voor ons uh, in de lucht ging... dan, uh, dan 2-1 aan de andere kant. Maar ja, uh, dat is de kwaliteit van Ajax... Uh, Twee, twee kansjes, denk ik. Uh, twee goals. Ja, want ik wil net zeggen... zullen we even vertellen hoeveel kansen Ajax gehad heeft? Ja, ze hebben er ze hebben maar twee gehad. en uh, Twee gaan erin. En uh, ja, die is gewoon uh, heel zuur. Meneer, kreeg jij... toen stond je nog wel in het veld, denk ik... het, het, het gevoel van... hé, hey, we ruiken bloed, het kan. Of heb je dat eigenlijk de hele wedstrijd wel gevoeld? Oh, in, ja, met name de tweede helft eigenlijk. De tweede helft hadden we echt het gevoel dat... Uh, dat, dat, dat er wat te halen viel. En uh, ja, ik werd dan ook gewisseld. Maar ook vanaf, vanaf de bank voelde het gewoon dat, dat we gewoon een punt konden pakken. En heel misschien rekenen we wel op die drie punten. Maar ja, het, het staat er niet in. Op drie velden is de tweede helft begonnen. En we beginnen bij Andy Houtkamp in de Kuip. 1-0. Geen wissels aan de... Tweede helft begonnen. Uh, Pelle nog altijd de enige man uh, op het scoreformulier. Met uh, een doelpunt. Want het staat 1-0 voor Feyenoord tegen FC Groningen. En ja, de Feyenoord blijft toch een beetje slordig spelen. En zolang het 1-0 staat nu uh, kleine mogelijkheid. Omdat er een slechte terugspeelbal was van Groningen. Maar zolang het 1-0 blijft. En het is een cliché, ik weet het. Maar blijft het toch gevaarlijk voor Ronald Koeman en zijn mannen. Jammaat mag de bal op de middenlijn gaan ingooien voor Feyenoord. En uh, immers loopt zich vrij. Krijgt de bal ook in de voeten gegooid. Kaatst even terug op Jamma, dan gaat de bal naar voren richting Pelle. Die gaat de lucht in. Maar de bal gaat over hem en over Beinaldum heen. En blijft toch in balbezit van Feyenoord met Jammaten aan de rechterkant. Die heeft de mogelijkheid tot voorzet geven. Maar zijn voorzet is niet goed. Mag hij het nog een keer proberen want hij krijgt de bal terug. En trekt dan even uh, terug naar achteren. En probeert te kaatsen met Immers. Maar die kaatsen lukt niet echt. Is het uh, Klaasie die goed oplet? Ja, die eerste helft uh, veel over nagesproken. Of eigenlijk niet zoveel want het was gewoon niet echt uh, heel leuk. Leuk om naar te kijken. De eerste paar minuten waren leuk tot het ene doelpunt van Feyenoord. En een onmachtig FC Groningen heeft eigenlijk weinig uh, uh, gas kunnen geven richting het doel van Erwin Mulder. En Feyenoord, ja die je leek het eigenlijk wel mooi te vinden. Nu ook Jan Maat vanaf eigen helft of vanaf de helft van Groningen speelt hij de bal helemaal terug op zijn keeper op, uh, op Mulder. En dus is ook de tweede helft niet echt super begonnen. Balbezit bal bezit voor Goossen. En die uh, levert hem weer in bij Matthijssen. Matthijssen naar, naar Klaasie. Klaasie naar de Vrij. En zo is het rustig rondtikken van Feyenoord. En wacht het publiek eigenlijk op een beetje een versnelling. Maar nu is de bal alweer terug bij keeper Mulder. Nee, het begin is nog niet goed van de tweede helft. Maar Feyenoord leidt wel na 3,5 minuut spelen in die tweede helft met 1-0. Om ook na dit weekend koploper te zijn... heeft Vitesse minstens een doelpunt nodig tegen NAC in de tweede helft. Wacht nou. Eerste kans in die tweede helft. Die ruim twee minuten oud is. Het staat 1-1 in de Gelre Dome. Die eerste kans is eigenlijk voor Nak Uit een corner van Buis komt de bal dicht bij het doel op het hoofd van Drost. Maar die kan alleen verlengen in plaats van koppen op het doel van Vitesse. Nu Vitesse aan de bal op de rechterkant van het veld. Met Prupper speelt de bal naar binnen toe. Naar Atsu. Dan Ibarra. De actie op de kop van het strafschopgebied. Waar moet het naartoe? Want Nak heeft heel veel mensen nu achter de bal. En zal toch met die 1 en Rustam denken? Nou, misschien zit er een stuntje in uh, vandaag. Het gevoel wat er vorige week trouwens niet was. Toen er met 4-0 terecht werd verloren in Amsterdam. Sarpong gaat dus even op bezoek bij een van de Vitesse-spelers die op het veld is uh, gaan liggen. En dat is uh, denk ik Leerdam krijgt een tikje van Sarpong op de rechterkant van het veld... als Vitesse eigenlijk de bal voor wil gaan zetten. Dat gaat nu alsnog gebeuren, maar dan middels een vrije trap. Inmiddels na dik 48 minuten spelen in Arnhem. Eens Kijken wie er vrij zijn. Lange mensen natuurlijk voor het doel. Heel nak terug in het eigen penaltygebied. En dus lastig voor de koppers van Vitesse om vrij te komen. Bal is scherp aangesneden. Komt nog bijna op het hoofd van Wapenaar. Het boksen is van Ter Rauwelaar. En de uitbraak vervolgens van Nac Breda met Elsen Hooy nog weinig van gezien. Maar Vitesse is dan heel snel met heel veel mensen terug. Zo rond de middenlijn wordt de bal veroverd. En kan het weer naar voren toe met Atsoe. Die de bal is gaan halen bij de middenlijn. De rechterkant van het veld lekker gespeeld naar Prupper. Zoekt het duel op met Van der Weg. En die moet een corner weggeven. Maar Nakker dus al eentje kreeg in de beginfase van deze tweede helft. Geldt dat nu ook voor Vitesse? En Atsu gaat plaatsnemen achter de bal. En dan is het recept eigenlijk hetzelfde als zojuist bij die vrije trap. Namelijk iedereen van Nak weer terug. ...om het ene puntje te verdedigen. nacht nou, doet het de laatste weken niet zo goed. Ieder punt is welkom. Het hoofd van Perica in de buurt van uh, de eerste paal. Ball is strafschopgebied uit. Dan zal Ibarra hem weer terug gaan brengen. Steeds te zoeken naar de lange havenaar. Aannemen is van Piazon. De beweging is heel lekker. Heel lekker. Eén beweging naar rechts. Dan creëert hij de ruimte voor zichzelf om zijn tweede goal te maken. En zet hij de verdediger van Vitesse te kijken op 6, 7 meter voor het doel. Niet zo heel veel aan de hand, maar als je de bal dan één keer snel naar rechts tikt... en jezelf een halve meter ruimte geeft, ja, dan is het vervolg een koud keusje. Zo is het, zo is het uh, gegaan. Het is dus, uh, het wegzetten van, uh, ik denk Kenny van der Weg, die gezien is. Hij is het en Piazon zet Vitesse dus op een terechte wel hoor. Geen misverstand daarover. Twee in voorsprong. Frank Wielaert, Heracles AZ. Laatste kwartier van de eerste helft kwam AZ oprukken. Hoe is dat nu? Nou, nu niet zo. Uh, de, begin van de tweede helft is toch weer voor uh, Herakles. En uh, zeker ook qua kansen waren zij heel dichtbij. Met uh, Oet die zelf de aanval opbouwde. Nu vanaf de linkerkant weer uh, Linzen Die als hij gevaarlijk doorkomt ook meteen uh, gevaarlijk is. Richting de goal van Esteban. Zichzelf de hele tijd uh, vrij draait. Naar de hele tijd. Hij heeft dat nu een keer of vier gedaan in, uh, in de wedstrijd. En uh, iedere keer moet Esteban dan uh, optreden. En AZ is het antwoord in het begin van de tweede helft ook nog schuldig. Omdat die 1-0 voorsprong voor Herakles lijkt dus voorlopig even veilig in Almelo. Bal terug naar Esteban. Die moet de bal lang geven. Want Herakles staat overal door te dekken in de achterste linie bij AZ. Krijgt Berens de bal op zijn rug. Mag Herakles gaan gooien. Assistent scheidsrechter heeft geen idee. ...welke kant hij op moet wijzen met zijn vlag... ...moet dus wachten op Guzubuyuk... ...en die wacht weer op aanwijzingen vanaf de bank bij Herakles... ...welke kant hij op moet fluiten... ...en uiteindelijk mag Herakles dus inderdaad gewoon die ingooi gaan nemen... ...waar ze ook recht op hadden... ...omdat Beres degene was die als laatste de bal aanraakte... ...intussen ligt de bal nog een keer over de zeil ...en dan gaat Linse gooien, die kan dat ver... ...metertje of, nou wat zal het zijn... ...metertje of tien van de achterlijn vandaan... En uh, iedereen in het strafschopgebied bij AZ om te wachten. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Bal richting Rosheuvel. Daar gaat hij zelfs nog overheen. Viergever komt weg. Dan probeert Bellasari in één keer die bal uit de lucht te plukken voor een volley. Maar dan maait over de bal heen. Wel houdt uh, Herakles gewoon balbezit. Krijgt uh, Linssen een duw in de rug van Matthias Johansson, die we nog niet één keer echt serieus hebben zien opstomen... in deze wedstrijd gevaarlijk hebben zien worden, zoals hij dat kan. Die zweet er aan de rechterkant in de verdediging bij AZ. Nu een vrije trap weggegeven aan Heracles met Chommer daar achter de bal. En Bellassani. Chommer voor de indraaiende bal, dat zal hem nog wel worden. En Bellassani voor de uitdraaiende bal vanaf die linkerkant. De indraaiende bal van Chommer is hoog, hard en te ver. En Esteban die uh, volledig het uh, gevoel voor richting kwijt is, want die kan de bal gewoon plukken. Hij is helemaal alleen, de enige die de lucht ingaat, maar hij plukt niet. Hij slaat de bal over de achterlijn en geeft zo'n hoekschop weg die totaal niet nodig is. En dus kan uh, Herakles voorlopig nog even op de helft van AZ dreigend blijven in de beginfase van die tweede helft. AZ moet een 1-0 achterstand goed maken in Almelo. to you, Rudy. 1980 was het. Ik denk niet dat voor Ruud Gullit het bedoeld was. De specials. Vitesse tegen Nak. Ja, Ragna, dan vragen ze vaak... speelt Vitesse als een koploper? Maar ik weet niet precies wat een koploper moet zijn... in dit Eredivisie seizoen. Speelt Vitesse volwassen? Ja. Vitesse speelt volwassen. Vitesse speelt met name heel snel en technisch zeer vaardig. Het staat ook met 2-1 voor tegen NAC en dat is dik verdiend. Ik vind de beste man op het veld momenteel Atsu die overal en nergens loopt en met scherpe openingen medespelers weet te vinden en gevaarlijke schoten die heeft hij ook nog eens een keertje in huis. Is nu aan de bal links op het middenveld. Nog op de helft van de ploeg uit Arnhem van Aanhold naar voren toe. Richting Ibarra. Hij is klein maar hij is o zo snel komt uit bij de achterlijn van, uh, van uh, NAC Breda waar ook Drost opduikt. En dan is de paas richting deze kleine afzoen. Net een fractie te hard. En is de bal nu voor Terouwelaar. Maar het zit uitstekend in elkaar momenteel bij de ploeg van Peter Bos. Midweeks komende week nog even naar Kerkrade voor de beker. En dan afsluiten de eerste seizoen zelf op bezoek bij Heracles. Er wordt gerekend op zes punten. Doorgaan in de beker. En dan mag Vitesse zeer terecht goed terugkijken op de eerste competitiehelft. Mooie beweging. Janari van der Heijden vlak voor de middenlijn. Zet aan de rechterkant van het veld die barra vrij. Zoekt het u wel met van de weg. Gaat binnendoor. Randstrafs op gebied. Bal is aangeraakt. En hobbelt dan met een stuit. Maar net langs de voornak goede kant van de paal. Voor Vitesse is dat de verkeerde kant. Het scheelt een centimeter of twintig. De bal van Ibarra wordt denk ik aangeraakt door Kwakman. En dat levert dan wel Vitesse een hoekschop op. Die gaat Feyenovic trappen. Of is dat Piazon? Dan moet ik even kijken. Het is de laatste. Het is de man van de twee goals vandaag. Natuurlijk. Gevaarlijk richting de 5 meterlijn. Atsoe probeert op te vangen. Als de bal eigenlijk voorbij het doel van Nak is geschoten. Vajnovic nu wel. Vijf, zes meter over de middenlijn. In de achtervolging is hooi. Komt ook de rover tegen Vajnovic. Ja, dat is een mispeer. Want dat kan ook een keer gebeuren. Komt in de buurt uit van de achterlijn. Wil nog voorgeven. Maar trapt die bal dan ja, onverhoopt zo de tribune in? Achter het doel van Nak. En totaal niet in de richting van het doel. Veinovic kan een keertje gebeuren. De trap van Terrouwelaar gaat in de richting van eh, Veinovic. Die voelt even aan het hoofd. Doet dat bij de middenlijn. Hij heeft een vrije trap gekregen van Van Siegem. De scheidsrechter die vanmiddag vier gele kaarten trok. En Vitesse, dat is het belangrijkste, staat met 2-1 voor na 57 minuten tegen Nak Breda. En Feyenoord staat met 1-0 voor. En die. Ja, weinig te melden. En uh, soms kun je van een dronnen wel een gebakje maken. Maar dat is in dit geval heel erg lastig. Want er gebeurt niet al te veel. Misschien nu dan wel. Want er is een uh, vrije trap voor Feyenoord. Overigens, Groningen valt me bitter tegen. Aanvallend gezien. Buiten die enorme kans uh, na 18 seconden. Eigenlijk niet in de buurt van Erwin Mulder geweest. En nu dan een vrije trap voor Feyenoord. Eens kijken. Een meter of 23 van het doel. John Grooster is achter de bal. En uh, ja, dat is een linkspoot. Dat lijkt me vanaf die positie beter om een uh, rechtspoot daar neer te zetten. Want daar... Ja, daar komt Klaas hier nu dan ook bij. En die zegt, misschien moet ik het doen. Maar John Gozers kan dat ook uitstekend hoor. Zelfs met zijn linkerbeen. Daar komt zijn aanloop. En met links schiet hij de bal hoog over het doel van uh, Bizzot. Nee, dat is echt vanuit die uh, uh, positie, vanuit de keeper gezien... links, net buiten het strafschopgebied voor een uh, linksbenige voetballer. Bijna onmogelijk om die bal erin uh, te rammen. En nu schoot hij hem ook nog hoog over. Eén mogelijkheidje gezien in de eerste 15 minuten van de tweede helft. Dat was Immers, die op aangeven van Pelle... De bal hard uh, naschoot. Maar voor de rest is er heel weinig gebeurd. Nu ook weer balbezit voor Groningen. Groningen kan echt... het. Ze komen amper uit de verdediging. Nu ook weer Bizzot. Die uh, de bal moeizaam uh, wegkrijgt. En nu de bal maar naar de rechterkant gooit. Naar Magnasco, de rechtsback Die de bal de diepte inspeelt. Maar dan is Groningen meteen de bal weer kwijt. Hier Harrier die de bal niet onder controle krijgt. Maar het tempo bij Feyenoord is ook laag. Men is uh, tevreden. Nog één thuiswedstrijd volgende week tegen RKC. En dan uh, de winterstop. Waarbij men gewoon nog zes punten wil halen. Drie tegen Groningen en drie tegen RKC. Volgens nog zijn ze op de goede weg. Want sta voor tegen FC Groningen. Het onmachtige FC Groningen. Met 1-0 door een doelpunt in de zevende minuut al van Pelle. Hierakles tegen AZ Frank Wielaert. Misschien moet advocaat gewoon een tweede opstellen. Ja, dat zou zeker helpen. Hoewel het meeste van het tweede er niet bij is vandaag. Ik zie Donny Gort op de bank zitten. Reine Overtoom, die hier net even mocht warmlopen. En ook meteen welkom werd geheten. Want zijn laatste goede periode had hij natuurlijk bij Heracles. Bij AZ heeft hij het nog niet helemaal waar kunnen maken. Berghuis maakte tegen Paok een goede indruk. Die zou je er zeker in kunnen zetten. En op het moment dat ik zijn naam noem, komt hij van de bank af. En gaat hij ook warmlopen, net als Afditsch. Die maakt een wat minder goede indruk tegen Paok. Maar Berghuis... Zou je wel degelijk kunnen gebruiken eh, om een openingetje te creëren in deze wedstrijd voor AZ. Want dat is lastig, hoewel ze zo gaandeweg die tweede helft wel weer wat dichter bij de goal van Irakles komen. Een ingooi die uiteindelijk wordt verwerkt tot hoekschop. En dus kan Gutmundsson weer richting de hoekvlag om eens te kijken of hij Woutens kan bereiken. Die mee naar voren is gekomen. Viergever natuurlijk kan ook koppen. Hendrikse staat daar heel lastig te zijn voor de neus van Pasveer. Maar die bal gaat over al die mannen heen. En wordt vervolgens weggeroeid door Linsen. de maker van de enige goal in deze wedstrijd tot nu toe. En dus de voorsprong voor Herakles nog altijd op het bord. De herkansing. Pasveer komt. Pasveer heeft hem. En dan kan hij de counter inleiden. Voor Herakles gooit hij de bal heel hard. Heel ver. Te ver ook. Voor uh, Lintzen. Maar dan verslikt uh, Johansson zich. En gaat Herakles er alsnog vandoor met Oet En Lintzen. Bal te kort teruggespeeld op Esteban. Lintzen loopt heel hard door. Esteban net op tijd om die bal heel hard en hoog weg te werken. En AZ dus ineens in de problemen gekomen. Maar voetbalt zich daar toch ook wel weer redelijk snel en goed onderuit. Ook moet ik zeggen, Aaron Johansson goed afgedekt door Schenkeveld. Komt niet aan de bal. Maar als Schenkeveld de bal richting de middenlijn speelt, wordt hij daar weer opgevangen. Achterin door Viergever. Die gaat de combinatie vervolgens aan met Aaron Johansson. Die zet even in een, op een vierkante meter twee man te kijken. Probeert dan de derde dat ook te laten gebeuren. Te Wierik is dat. Maar dan raakt hij de controle over de bal kwijt. En wil Te Wierik gaan gooien. En als hij dat snel genoeg doet, dan had Guzzubiuk dat misschien nog wel toegestaan. Marcus Subiuk had al de andere kant op gewezen. En dus de ingooi voor AZ aan de linkerkant. En de ingooi richting Ortiz. Die nog niet zijn stempel kan drukken zoals we dat van hem gewend waren. De afgelopen weken in deze wedstrijd met Elm bij zich. Hij heeft natuurlijk normaal gesproken Martens om ook nog het een en ander te creëren. En met Elm, Hendrikse en Ortiz is er misschien toch wat te weinig creativiteit toch weer. Op het middenveld bij AZ aanwezig om Aaron Johansson vaak genoeg voorin in de spits aan het werk te krijgen. En Berens, ook hij met zijn acties kan nog onvoldoende brengen in deze wedstrijd om Heracles echt zorgen te geven. 62 minuten zijn we onderweg in Almelo en Heracles leidt 1-0.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 stevige rockband die dan doorbreekt met een ballet. Hey there, Delilah van de Plain White wordt er veel gescoord tijdens het nieuws van 4 uur. Wij hopen dat ze dat bewaren, of nu al doen. Ik kan gaan eerst eens even kijken bij Vitesse. Nak. Nou, Dag ja, als je niet beter zou weten, en wie weet het beter, 66 minuten bij Vitesse-Nak gevoetbald... dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat Nak misschien wel onderweg is naar een gelijkmaker. Nu weer bijna Sarpong die tot een schotkans kan komen. Daar zit op het laatste moment een been tussen. Dat levert Nak dan wel een corner op met nog een... Ja, wat is het? 24 minuten een beetje te spelen. Het kan dus nog uh, ruim schoots. Goeie kopbal gezien van diezelfde Sarpong. Een minuutje of wat uh, geleden. De voorzet van de Rover. Die zich goed had vrijgemaakt op de rechterkant. En de bal mee had gekregen. En daar moest, daar, uh, moest de doelman van de thuisslop. Uh, ter Rauwelaar of uh, Veldhuizen toch echt handelend optreden. Dat was bijna de gelijkmaker. En nu dus de hoekschop. Daarop is het wachten. Steeds de ballen van hier. De hoekschop vanaf de rechterkant. Weer gevaarlijk voor het doel. kwakband gaat de lucht in. En nu... Wint eindelijk Vitesse eens een keer voor de goal van Veldhuizen. Want Nak is daar met regelmaat de baas. 2-1 na bijna 67 minuten bij Vitesse Nak. Benauwde voorsprong nog altijd voor Feyenoord tegen Groningen. En die dat nou, wat heet. De, uh, Groningen krijgt net een kans. Die had er echt in gemoeten. Kierm uh, voor een voorzet vanaf de linkerkant van Wijnaldum en de verdediging zit mis. En Kierm kan de bal erin uh, tikken bijna, maar schiet hem uh, eigenlijk in de armen van uh, de, de, de grabbelende bijna Erwin Mulder. Die dat uh, wel goed deed hoor, uitstekend. Maar Kierm had de gelijkmaker moeten maken nadat Pelle in een uh, actie daarvoor... De lat had geraakt. Maar Groningen proeft dat er iets in zit tegen Feyenoord. Want hebben we ze niet gezien. Zeg maar een minuutje of 68. De laatste paar minuten hebben we ze eindelijk een keer voor het doel van Mulder gezien. Met als allergrootste kans zojuist. Die kans van Kier. bal zit aan de rechterkant voor Groningen. Bal komt voor het doel. Hoog bij Thierry. Maar Jan Maat maakt er een hoekschop van. Overigens waar ik in de vorige flits RKC zei. Bedoelde ik Pexwolle. Want dat is de volgende thuiswedstrijd. Volgende week tegen, voor Feyenoord tegen Perk dus. Nu nog een hoekschop voor Groningen. Het wordt wat uh, penibel voor Feyenoord. 69 minuten gespeeld. 1-0. Nog wel de voorsprong voor de Rotterdammers. Herakles AZ. Frank Wielaert. 1-0 voor Herakles. 68 minuten onderweg. Schotkans en Esteban recht krijgt hij de bal op zich af. Die schietkans van Tanane. Een van de invallers aan de kant van Herakles Een ander is Bruns die erin is gekomen. Rosheuvel en Oet zijn eruit gegaan aan de andere kant. Kondigde ik al aan dat Berghuis wel eens in zou kunnen vallen. Die staat er inmiddels ook in. Hij ingevallen voor Hendriksen, de man die de meeste kansen kreeg voor AZ in deze wedstrijd. En ze allemaal om De laatste kreeg hij vlak voordat hij gewisseld werd. Maar met Berghuis heb je weer wat meer creativiteit. Nu Goedmotson, die vanaf het middenveld kan voetballen. Aaron Johansson probeert aan te spelen. Die vindt Davidson op zijn route. En Pasveer, die keept altijd in zijn hele doelgebied. In zijn hele strafschopgebied En raapt dus nu ook de bal op vanaf de grond. AZ zou wel eens punten kunnen gaan verliezen... maar of dat er 1, 2 of 3 of uh, weet ik hoeveel worden... dat moeten we gaan zien in het laatste kwartier... want we hebben nog dik 20 minuten te gaan in deze wedstrijd in Amelo. 1-0 is het voor Herakles. En zo is er in dit uur alleen gescoord in Arnhem... want daar staat het 2-1 tussen Vitesse en NAC. Feyenoord, Groningen nog steeds 1-0. Datzelfde bij Herakles AZ en ook bij VVV MVV. Tot zo. En de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 Ga snel naar vriendenloterij.nl eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Op 21 en 22 december verandert de binnenstad van Oudkampen in een openluchttheater. Met sfeervolle kerstoptredens. Kom naar het festival Kerst in Oudkampen. En langer blijven? Kan natuurlijk ook. Want overwinteren, dat doe je bij ons op zijn Oostbest. Kijk voor alle wintersevenementen op oostbest.nl winter.